4 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De Franse minister van Transport zegt dat het met de brandstofvoorraad in Frankrijk weer de goede kant op gaat. De blokkades bij bijna alle brandstofdepots zijn opgeheven, zegt hij. Al meer dan een week zijn er acties bij de depots uit protest tegen de nieuwe arbeidswet. Daardoor hebben zeker de helft van alle pompstations in Frankrijk geen brandstof meer. Rond Nantes en Parijs is dat zelfs 90%. Roze truidrager Stefan Kruiswijk is tijdens de afdaling in de Giro d'Italia onderuit gegaan. Hij viel na de beklimming van de Col Daniel en belandde aan de kant van de weg in de sneeuw. Kruiswijk stond snel weer op en ging even later verder met de afdaling. Het kabinet trekt dit jaar extra geld uit voor de opvang van asielzoekers... en om knelpunten op te lossen voor slachtoffers van de aardbeving in Groningen. Tegenvallers op de begroting zijn weggewerkt... Dat staat in de voorjaarsnota van minister Dijsselbloem. Veel van de plannen waren door het kabinet al in grote lijnen aangekondigd. De politie krijgt er dit jaar 188 miljoen euro bij. Het grootste deel van dat bedrag, dat vorig jaar al was bekendgemaakt, is bestemd om de opsporing te versterken en de CAO van de politie te verbeteren. Dijsselbloem verwacht dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 1,4 Dat is een verbetering van 1 tiende procent ten opzichte van Prinsjesdag vorig jaar. PostNL komt mogelijk in Belgische handen. Het Belgische B-Post wil het Nederlandse bedrijf overnemen, meldt de Belgische krant Le Soir. Op de Belgische beurs werd de handel in aandelen B-Post aan het begin van de middag stilgelegd. Ook op de Amsterdamse beurs is de handel in aandelen PostNL stilgezet. In, re in reactie op de geruchten ging de koers PostNL met ruim 5% omhoog. PostNL wil nog niet reageren, B-Post komt snel met een mededeling. Het weer, wolken, zon en een enkele bui, vooral in het oosten. Temperatuur rond 22 graden. Morgen en zondag toenemende kans op een hagel- of onweersbui. Temperatuur tussen 20 en 24 graden. Dit was het NOSJU. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Blarikum en de afrit Buntschoten 10 kilometer. De A8 Amsterdam Zaandam bij knooppunt Zaandam 3. De A9 Amstelveen Alkmaar bij knooppunt Vels 5. De A15 Rotterdam Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Slietrecht West 9 kilometer. Op de A20 Gouda Rotterdam na een ongeluk bij Krooswijk 5 kilometer. De A27 Utrecht Breda bij Lexmond 5. En de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. De N440 Leidschendam Den Haag tussen Scheveningen Den Haag Centraal en de afslag Wassenaar 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op ZFM Zondvoort, de top 40 van Europa. Dit uur zijn we begonnen met de, de tweede helft van de lijst. Dat hebben we gedaan met de, de nummer 18. De nummer 18 is... Um... Even speek hoor. Vorige week nieuw binnengekomen op uh, nummer 19. En je hoort het al aan de heerlijke gitaarmuziek, hè? De Red Hot Chili Peppers is dit met Dark Necessities. Heerlijke plaats, blij dat ze terug zijn. De rock, pop, rock groep uit de jaren 90 eigenlijk. Oh, in 2016 uh, met de nieuwe single gekomen. En uh, ze hebben voorspeld, uh, ze hebben gezegd... dat er nog uh, veel meer uh, nieuwe singles uh, van de Red Hot Chili Peppers uh, aan gaan komen. Nou, als dit uh, de trend is uh, voor wat ze gaan doen de komende tijd... dan belooft het uh, veel goeds en uh, veel goede muziek uh, uit deze band weer te komen. Hey, dit uur gaan we kijken naar even in vogelvlucht zo direct om uh, half vijf naar de Nederlandse top 40. En rond de klok van uh, kwart voor uh, zal natuurlijk de top 3 van deze week bekendgemaakt worden... Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 17. Heerlijke plaat, heerlijke lounge. Een beetje swingend plaatje van Kang's versus Cooking on Three Burners. De nummer 17. See you 15 van deze week. Kung versus Cooking on Three Burners. Met uh, This Girl volgende week nog op een uh, mooie 18e plaats en pas uh, drie weken lang uh, in de lijst der lijsten. Wij gaan snel door uh, met de nummer 15. Dat is uh, 99 Souls samen met uh, Destiny Child en uh, Brandy met uh, The Girl Is Mine. De Nummer 15 dus uh, van deze week. 17 weken lang uh, in de lijst en uh, deze week blijven zitten. to you for a minute. Can I please talk to you for a minute? That you hate me now And I feel the same way You love me now And I feel the same way screaming me we shout Plastic eyes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 Nummer van Shawn uh, Mendes, de langste genoteerde platen deze week in de lijst. Maar liefst 31 weken staat hij er al in. Ooit op de nummer 1, uh, vorige week nog op 16 was hij aan het dalen. Nu alweer ondertussen op een uh, hele mooie 12e plaats. Hé, hey, uh, ja, het is tijd voor een kleine race mee, want ik ga beginnen aan de top 10. En uh, ik heb er eentje overgeslagen, stiekem. Dus je krijgt uh, van mij 30 uh, tot en met uh, 11. Op 30 deze week Jonas Blue featuring Dakota met uh, Fast Car. Op 29 drie weken in de lijst Double Bob met Slowdown. 28 is een handel van Z en Aloe Blake met Kennyman. En nieuw binnenkomen op 27 Ariane Grande met uh, Into You. Op 26 staat Little Mix met Secret Love Song. En Sigala met John Newman. Now Rogers met Give Me Your Love is nieuw binnengekomen op uh, 25. Op 24 dan de snelste daler uh, van deze week met maar liefst uh, 14 plaatsen. Rochelle met All Night Long. En op 23 vinden we Megan Trainer met een No. Op 22 dan Dubs featuring Dante Leon met Angel. En op 21 zitten blijven in de 19e week Birdie Keeping Your Head Up. Op 20 vinden we Walking on Cars met de Speeding Cars. En op 19 Mike Pasner met A2 Capil in Ibiza. De tweede week in de lijst. Vorige week nog op 19. Deze week op 18. Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities. En op 17. Kanks versus Cooking on 3 Burners met This Girl. Op 16 vinden we dan Pink Just Like Fire. En op 15 vinden we 99 Souls featuring Destiny Child met The Girl Is Mine. 14 staat Doek de Mond met Ocean Drive. En 13 staat Haley Steinfeld featuring DNC met Rock Bottom. En 12 is een handel van Shawn Mendes met Stitches, die hoorde je net. En op 11 ook een oude nummer 1-hit, 15 weken lang in de lijst. En deze week blijven zitten, is G-Eazy samen met Rexha met Me, Myself I. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En hey, wij beginnen met uh, de top 10. En dat doen we met uh, Dabs met La La Land. Vorige week nog op de twaalfde positie. Vier weken lang ondertussen in de lijst. Deze week dus op 10.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 <laughs> talk to me, girl. talk to me, baby. Tussen 13 weken alweer in de lijst der lijsten hier op CFM Zandvoort. Vorige week nog op een afstandpositie, positie, Ooit de nummer 1 gezien. Deze week op nummer 9, dit is DNCE. Met Cake by the Ocean. Als je mij vraagt, toch een van de betere zomerrits van dit jaar. De collega's van Radio 548 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem even in vogelvlucht met je doornemen. Op nummer 40 vinden we daar een dame. Die pas 18 lentes jong is, zes weken lang in de lijst staat. En uh, nee, dat ben jij niet, mevrouw Janni. Dit keer net niet. Uh, ik heb het over Maan. Ik weet niet of jij net zo goed kan zingen als Maan. Oh ja, over het zingen gesproken. Blijf even wel naar mijn uitzending gewoon luisteren. Hè? Want er komen een hoop zangers en zangeressen hier in de studio binnen. En uh, wie en wat dat uh, precies zijn... Uh, dat moet je gewoon even blijven wachten. Dan hoor je dat vanzelf. Nee, het Nederlands top 40 dus. Op nummer 40, Maan met Ride It. Op nummer 38 vinden we dubs featuring... Sean Frank en Delana Jay met La La Land. De Retro Chili Peppers staan er twee weken in... met Dark Necessities. Op nummer 35, 26 weken alweer in de lijst. Deze week op nummer 34, Seven Years van Lucas Graham... Nieuw binnengekomen op uh, 32 in de Nederlandse Top 40 is Kinesh samen met Olivia O'Brien met I Hate You I Love You. Rochelle staat er nog steeds in op nummer 30. David Coetta samen met Zara Larsen met This Once For You... is nieuw binnengekomen dan op 28. Heim voor de weekend van Coldplay staat op 23. En Zeen met Pillar Talk op 22. DNC Cake by the Ocean, vinden we op een 19e plaats. En op een 18e plaats staat onze Nederlandse held... van het Eurovisie Songfestival Douwe Bob met uh, Slowdown. Uh, Panda van Designer staat op nummer 17. Nou, gaan we kijken naar de top 10. De Chainsmokers met Don't Let, Me Don't Let Me Down staat op nummer 10. Cheat Codes met Sex uh, staat op nummer 8. Op nummer 7 dan uh, Work From Home van Fifth Harmony. Willie William met Ego op 6. Five met Everjack, samen uh, met Everjack, met de nummer 1. Hey. Die staat op een uh, vijfde positie. Op vier staat Cheap Thrills van Ciara en Champagne. En op drie staat Calvin Harris met This Is What You Came For. De nummer 2 van deze week is Justin Timberlake. Drie weken pas in de lijst. Zeven plaatsen gestegen deze week dus. Van 10 naar 2 met Can't Stop That Feeling. En op nummer 1 staat Drake met One Dance. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan snel met door met de top 10 van deze week. De nummer 8 slaan we even voor het gemak over. Dat is FICE met Hey. Wij gaan de nummer 7 draaien. Ellie Goulding is dit. Is our feeling, feeling for you? There's something the way you move Something the way you move With you I'm there Milder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 Maar wel blijven zitten deze week op de zesde positie. Allez, allez, allez Tevens ook de hoogste positie. Ooit is het uh, geweest voor Willie really William met Ego. En de hoorde je Ellie Goulding met Something in the Way You Move. 18 weken alweer uh, in de lijst. Deze week twee plaatsen gestegen. Hier in de Euro Breakdown op uh, ZFM Zandvoort. Hey, de nummer vijf dan, die uh, staat voor je klaar. Die is van uh, Charlie Poet met One Call Away. De Euro Breakdown. I'm only one.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 ja Met Juan Holloway. de nummer 5 van deze week in de Euro Breakdown. Hey, de nummer 4 slaan we even voor het gemak over, die is Dua Lipa, nee 21 uh, Pilots, sorry, met stressed out. Vorige week nog op een derde positie en we gaan gewoon uh, zo direct de top 3 doen, maar niet voordat ik uh, eigenlijk het uh, vaste item uh, heb uh, gehad. Af en toe kon ik hem niet doen, want dat was er gewoon niks. Maar dit keer wel. Wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Nou, heel simpel. Hij wordt weer eens een keertje aangeklaagd. Casey Daniel klaagt namelijk Justin Bieber aan voor uh, Plagiaat. In de mega-hit Sorry zou een uh, stukje zang te horen zijn... dat al in haar track Ring the Bell zat. Het gaat om, het, uh, om de intro van het nummer Sorry. Daarin uh, zit een uh, vocale loop van zo'n 8 uh, seconden. Casey, beter bekend als uh, White Hinterland... Uh, gebruikt dat in 2014 al... Nou, naast Bieber noemt ze ook uh, Skrillex en andere schrijvers uh, als schuldigen. Ook uh, meent Casey dat er instrumentaal grote overeenkomsten te vinden zijn uh, in het uh, nummer. De indie-zangeres noemt het nummer Ring the Bell zelfs een hit. Op Spotify is het nummer al 800.000 keer beluisterd. En volgens uh, Rolling Stone Magazine is het een uh, favoriet. Nou, Casey beweert dat ze Bieber al eerder heeft benaderd, maar nooit reactie kreeg. Naast de, zangeres, uh, naast de zangeres eist dat Justin nu stopt met het gebruiken van haar werk, wil ze vanzelfsprekend ook wel euro's zien. Nou, in dat geval wel dollars, denk ik. Nou, hoor jij de overeenkomst? Uh, ik niet. Ik heb hem uh, beluisterd. Nou, ga hem thuis even opzoeken. Misschien uh, hoor jij het wel. Ik, uh, nee, ik hoor hem niet. Hé, hey, uh, Elton John dan. Elton John die, uh, zal niet op bezoek gaan bij uh, Vladimir Poetin tijdens zijn bezoek aan uh, Moskou. Poetin heeft de ontmoeting uh, afgezet omdat de agenda's niet overeenkwamen. kwamen. Zal de woordvoerder van de Russische president weten. Nou, ik denk meer dat het komt omdat uh, Sir Elton John natuurlijk uh, van de mannen is. En Poetin absoluut niet. Ik, uh, ja, wat zal ik zeggen? Ik zeg er maar niks van. We gaan het uh, meemaken. Hele gedoe in uh, het hele Rusland. Hé, hey, de top 3 dan uh, van uh, deze week. Die gaan we voor je draaien. Maar niet voordat ik de top 3 van uh, vorige week even gehoord heb aan je. Dan weet je weer uh, hoe die eruit zag. 1 De Euro breakdown of Vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Op drie vonden we 21 um, uh, Pilots met Stressed Out. De nummer 2 van vorige week was Dua Lipa met Be The One. En op nummer 1 stond Justin Timberlake met Can't Stop That Feeling. Deze week op uh, nummer 3. Eentje die uh, ooit de nummer 1 heeft uh, gezien. Ondertussen alweer uh, 16 weken lang in de lijst. Maar deze week dus uh, één plaats gezakt van 2 naar 3. Dit is Dua Lipa met Be The One. Hier op uh, CFM's antwoord tijdens de Euro Breakdown. See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 Afternoon Van deze week hier op CFM Zandvoort. Dua Lipa met Vino One. 16 weken alweer in de lijst. Hey, en de nummer 2 van deze week. Dat is een merkwaardige al zeg ik het zelf. Ze is nieuw binnengekomen op 27. Maar met een andere plaats staat Dune dus op nummer 2. Dit is Ariana Grande met Dangerous Woman. Elf weken lang in de lijst. Don't need permission. Make my decision to test my limit.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 ...naar de nummer 2 van uh, deze week. Ariane Grande is dit met uh, Dangerous Woman. Ondertussen 11 weken lang in de lijst. Hey, we zijn toegekomen aan de nummer 1 van vandaag. En Die is uh, vergeleken met vorige week uh, blijven zitten. Drie weken pas uh, in de lijst. Vorige week dus op nummer 1 deze week. Wederom op nummer 1. Dit is Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling. I bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off of my city.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 En een gevoel in het lichaam ja, hebben ze zeker weten. Ze zitten er helemaal klaar voor. De show die na vijf uur gaat beginnen. Ja. Dit is de nummer één van deze week. Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling. Drie weken pas in de lijst. En nu alweer naar de eerste positie. Nou, vorige week al naar de eerste positie toe. Ik vind het knap van ze. Ik uh, heb het nog niet eerder meegemaakt in de lijst. De derde lijst. Maar het zij zo, daar doe je helemaal niks aan. Hey, volgende week zijn we er gewoon weer bij. Al zal het uh, niet live zijn uh, volgende week, helaas. Maar uh, daar doe je niks aan. Komt natuurlijk door het uh, mooie weekend uh, wat eraan zit te komen volgende week. Het uh, Max Verstappen, het familieweekend, uh, zullen we maar zeggen. 26-jaargang aflevering 22 van vrijdag 27 mei 2016 zitten we weer op deze week. Hadden we 13 stijgers, 9 zittenblijvers, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. We zeggen goeiedag tegen Charlie Poet, Ariana Grande en Sigala. En we zeggen goeiedag tegen Matt Simons, Pur East en Coldplay. Het snelste stijger was Pink Just Like Fire. Bedankt voor het luisteren volgende week. Tussen 3 en 5 zijn we nog weer bij met de top 40 van Europa. Zo direct om 5 uur de Zandvoort draait door. En ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei doei!